8 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA komen morgen bij elkaar om het conceptregeerakkoord te bespreken. Onderhandelaars van VVD en PvdA hebben de doorrekeningen van het CPB ontvangen en die geven geen aanleiding om verder te onderhandelen. Onderhandelaars Rutte en Samson brengen morgen ook verslag uit aan de informateurs Kamp en Bos.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 Vanwege de orkaan zijn tientallen vluchten van Europa naar het oosten van de VS geannuleerd. Vanaf Schiphol vertrekken morgen helemaal geen vluchten naar New York, Washington en Philadelphia. De Duitse vrachtwagenfabrikant Mann legt de productie van zware vrachtwagens bij twee Duitse fabrieken een week stil. Dat komt doordat de vraag is gedaald vanwege de economische crisis. De 15.000 werknemers moeten gedwongen verlof opnemen. Mann komt dinsdag met bedrijfsresultaten en dan worden meer details bekend.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 Voor morgen zo'n 9 graden. En tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, één melding, de A28 Zwolle richting Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en Knoopend 3 Drie kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Jij ook een stukje chocola? Oh, lekker. Wat goed van je. Ja, dat is zeker goed. Voor Fairtrade cacao-boeren in ontwikkelingslanden. Als je één keer per dag een Fairtrade-product gebruikt... maak je al een enorm verschil. En dat is nu tijdens de Fairtrade Week extra voordelig. Want je vindt in de supermarkt heel veel producten in de aanbieding met het Max Havela keurmerk. Vanavond in Kruispunt oma's en zijn opa's die hun kleinkinderen niet meer mogen zien. En we blijven cadeautjes sturen. We hebben er ook weer niet veel boven op de kast liggen. En dat bewaren we allemaal. Je zou de deur in willen lopen om eventjes een knuffel te geven. En zeggen: van Ik ben je opa. Grootouders zonder kleinkinderen. Vanavond in Kruispunt 11 uur RKK Nederland 2.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 Kerstgeschenkenstress? Ga gewoon naar tintelingen.nl. Tintelingen Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Het nieuwste avontuur in skicircus hinterglemm leogang is de Flying Fox. Kijk op austria.info. Dit is Radio 1. WPRO-NTR.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 Zes jaar cel voor het niet voorspellen van een aardbeving. Veel ophef in wetenschappelijke kringen is al die ophef wel terecht. En hoe moet het nou verder met al die weermannen, aardbevingsexperts en vulkanologen? Dat hoort u straks. Het begon allemaal met Roel Veerkamps fascinatie voor de mondaine koe. En dat intrigeerde mij als een klein jongetje wel heel erg. Ik was nog nooit in Parijs geweest, maar die koe was zo goed... die moest in Parijs gedemonstreerd worden. En nu is er zijn zoektocht naar een milieuvriendelijke koe. Een milieuvriendelijke koe is zoiets denkbaar. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En nog heel veel meer wetenschap. Dus eerst maar even naar de hoofdstad met de vraag... wat is wetenschap? Wedenschaat. Hoe moet ik dat zeggen? Wetenschap. Ja. Over wat? Nou, ik weet ook niet echt wat wetenschap is. Wetenschap is uh, kennis van techniek. Uh, ja. Wat hebben we er Nou, nou dat het, uh, het, het bier lekkerder te maken is. Ja, zeker. Dat moet doorgaan. Ze blijven onderzoeken, ze blijven onderzoeken. Ze weten het allemaal, maar ze kunnen er niks mee. Dus ja, is net wat je, wat je er zelf van maakt. Vind je ook niet? Heel veel. <laughs> Laat ik het zo maar oplossen, hè? Heel veel, inderdaad. U kunt meekijken via de webcam www.radio1.nl... maar radio is natuurlijk veel leuker zonder beeld. En dat zeg ik ook een beetje omdat ik hier in mijn onderbroek zit. En dat allemaal voor de wetenschap. Want wie om wat voor reden ook niet kan sporten of bewegen... kan nu toch spieren trainen. Bewegingsonderzoekers Luc van Loon en Mardou Dirks. hartelijk welkom allebei van de Universiteit van Maastricht... Um, ja, mij werd gevraagd om uh, mij van mijn broek te ontdoen aan het begin van deze uitzending... zodat jullie heel simpel kunnen uitleggen op wat voor techniek we het, waar we het eigenlijk over hebben. Dus uh, wat gaat er gebeuren, Marlou? Um, we gaan de elektrostimulatie van je bovenbeen doen. Uh, we gaan dus vier uh, stickers, vier elektroden op je bovenbeen plakken. Uh, daar gaan we een klein stroompje doorheen sturen, waardoor je spier gaat samentrekken. Dus zonder dat je er zelf iets voor doet, uh, traint je spier en waar. Dus ik uh, heb vandaag toch nog gesport... Ondanks dat ik hier radio zat te presenteren. Uh, sporten zou ik het niet willen noemen. Maar het is een mooie manier om uh, je spieren te bewegen. Zonder de, als je dat zelf niet zou kunnen. bijvoorbeeld. Ik ben de rotste niet. Ik leg mijn uh, linkerbeen uh, uh, op, de, op de kruk. Um, beetje discreet met die webcam uh, jongens. Luc van Loon, waarom hebben jullie dit ontwikkeld? Wat voor mensen hebben daar baat bij? Nou, dit is niet iets wat, uh, wat nog niet bekend is. Um, waar wij in Maastricht veel onderzoek naar doen. Mijn onderzoeksgroep kijkt naar hoe... Hoeveel, hoeveel plakkers kunnen... worden dit uiteindelijk? Het worden vier plakkers. Vier plakkers ja. op mijn bovenbeen ja. met, met een soort draadje eraan. Dit is ja. uh, oké. Okay. Ja. Goed. Dus wat, wat we doen is we kijken hoe mensen kunnen trainen. Je spieren zijn trainbaar. Je kunt, je kunt het verschil bekijken tussen een bodybuilder en een uh, duurloper. Maar de mens past zich ook aan aan gebrek aan fysieke inspanning. En dan zien we problemen, dan zien we diabetes, dan zien we obesitas. En veel mensen die tijdelijk in het ziekenhuis liggen, die een been breken. Mensen die tijdelijk na een heupfractuur uh, gehospitaliseerd zijn... die verliezen heel veel spiermassa. En dat is een probleem om later weer te revalideren. Waar we nu mee bezig zijn, is te kijken wat gebeurt er wanneer je een tijdje geïmmobiliseerd bent, dus niet kunt bewegen. Bijvoorbeeld met een gipsenpoot. Ja. En dan kijken we... Nou, we hebben gewoon een heleboel studenten die wij gewoon ingipsen. En dit gaat zoals het nu bij mij ook gebeurt. Ik word ingeplucht, er hangen wat draden aan mijn been... Uh, uh, en Malu die pakt een apparaatje... En nu kan je mijn been bedienen? Um, dat klopt. Ik uh, ga het apparaatje nu aanzetten. En we um, dus een klein stroompje door je been sturen... waardoor je spier vijf seconden lang gaat, uh, gaat aanspannen. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Nu, nu gaat mijn been iets doen. We beginnen met een beetje met een lage intensiteit voor vijf seconden lang. Voel het een beetje tintelen? Het tintelt inderdaad een beetje in het begin. Oké. Okay. Dan krijg je even rust om een beetje bij te komen. Nou, dat hoeft niet hoor. Dit gaat nog Dat doen we altijd. Oké. Okay. Uh, en dan ga ik de intensiteit steeds oh, verder... Oh, dit, ik voel het echt. Oh, dit is echt heel raar. Dit is, ah, het, het is alsof ik, alsof ik een, een gewicht aan het heffen ben met mijn been. Alsof ik, alsof ik uh, een inspanning lever. En, en ik doe helemaal niks. Wel, hoe, oh jee, daar gaat hij gaat echt vol uit. Oh kijk, nu je ziet ook, je ziet ook echt mijn been. Uh, ik zie zelf mijn been samen en ik doe niks. Dit Dat, is, ja. Dit is wat jullie in een proefopzetting doen. Wie zijn de proefpersonen en hoeveel en hoe gaat het in zijn werk? Nou, zoals Luc net al zei, we hebben dus studenten, gezonde studenten ingegipst. En daar gaan we dan bij hun thuis langs om dit dagelijks te doen. Het zijn dus gezonde mensen die niks hebben gebroken, maar voor het experiment dus in het gips zitten. Ja, Een gipsen poot, dat is denk ik alvast een mooi voorbeeld, Luc van Loon. Als je, als je been in het gips zit, dan kan je een tijd noodgedwongen niet, niet bewegen. Is zo'n periode van 6, 7, 8 weken al genoeg om spier te verliezen? 6, 7, 8 weken, ik durf zelfs te zeggen 6, 7 dagen. Zo zelfs, snel gaat zelfs het. Zelfs een aantal dagen zien we al meetbare tot zelfs 5% verlies van spiermassa. En ook het verlies van spierkracht. En zeker voor de oudere mensen, de meer kwetsbare populaties, is dit heel belangrijk. Er zijn zelfs mensen die nu denken dat het spiermassaverlies met de leeftijd... mede veroorzaakt wordt door korte periodes waarbij mensen tijdelijk... ...gehospitaliseerd zijn en in het ziekenhuis liggen. Dus het is wel zeker belangrijk, zelfs een paar dagen al. Voor ouderen is bewegen heel belangrijk... ...maar niet alle ouderen komen er aan toe. In jullie onderzoek las ik bijvoorbeeld dat mensen die een heup breken... ...een grotere kans hebben om daarna binnen twee jaar te overlijden. Mensen die een heup breken, daar is een vrij hoog percentage... ...dat binnen twee jaar, zelfs zonder veel medicatie die ze daarvoor innamen... ...toch te komen overlijden. Dus met andere woorden... Voldoende fysieke inspanning is echt een voorwaarde om gezond te blijven. Zou dit ooit een vervanging kunnen zijn voor die uh, fysieke inspanning? Absoluut niet. Uh, dit, dit soort inspanning is zeker niet genoeg om je echt aan het werk te zetten. Dat zul je zelf ook wel ervaren dat dit over een half uurtje voor jou niet uitputtend is geweest. Nee, maar ik, ik voel het toch wel degelijk. En, en, en mijn been, uh, iemand zit nu met mijn been te spelen. Nou, en dat is, dat is precies wat we doen wanneer mensen niet kunnen bewegen. Dus wanneer je bijvoorbeeld in het gip zet. Zit, kunnen we gaatjes in het gips maken... dan stoppen we de elektroden die nu ook op uw been zitten... in het gips, onder het gips door... en kunnen we zo voorkomen dat gedurende die vijf dagen bijvoorbeeld... maar dat er gips in zit, dat de spiermassa terugloopt. En dat helpt je in het revalideren en het behouden van je spiermassa. Het zou ook kunnen helpen voor mensen die in coma liggen... of uh, mensen die aan het bed gekluisterd zijn... of nou ja, je kunt alle doelgroepen uh, zelf bedenken. Een ja. nuttige techniek, kortom. Het doet me ook een beetje denken aan telcel, wat je, wat je s'nachts in, in de, ja, de wat kleinere uren op televisie zit. Waar allerlei technieken om je buikspieren te trainen zonder ooit naar de sportschool te hoeven. Ja, dat, daar wordt het ook wel eens voor bijvoorbeeld op telcel, maar ook bij andere mensen wordt het wel eens gewoon aangeboden dat dit de manier is. Nou, dat lijkt er toch echt niet op. De, de inspanning is, is niet van die mate die je zelf kunt bereiken door zelf aan te spannen. Daar bereik je veel meer mee. Het, is, het zal dus ook absoluut niet gewone sport kunnen vervangen. Wat gebeurt er intussen? Gaat het naar een steeds hogere intensiteit? Of, of begint het gewoon op een gegeven moment irritant te worden? Uh, nee, ik ben hem inderdaad hoger aan het uh, zetten. Oh, ja, nou, nu begint het. Ik, ik krijg ook een beetje de neiging om de tafel te schoppen bijvoorbeeld. Uh, ja, het is inderdaad zo als je bovenbeen aanspant. Dat, dat je, uh, je spier verkort en dat je onderbeen dus, uh, van je krukje af zou kunnen komen. Kunnen jullie dit voor alle spieren al inmiddels? Zou je dit bijvoorbeeld ook op iemands arm kunnen leggen of op iemands uh, borstspier of uh, zou iemands schouders? Ja, nee, dat zou zeker kunnen. Maar de bovenbeenspier is een grote spier en die vooral nodig is uh, bijvoorbeeld bij ouderen om goed, uh, goed mobiel te blijven. En het is ook een spier die heel snel uh, afneemt in grootte als hij uh, uh, niet wordt gebruikt. Dus vandaar dat uh, voor ons onderzoek nu de, vooral de bovenbenen worden gestimuleerd. Als het zo snel uh, afbouwt, hè, spier, dus als je, als je use it or lose it... werkt het andersom ook dat als je, als je zeg maar, nooit hebt gesport en je gaat ineens sporten... dat je dan heel snel uh, resultaten al ziet. Kunnen jullie dat ook meten? Ja, en dat, dat is iets wat eigenlijk denk ik een heel belangrijke boodschap is voor de luisteraars. Um, de spieren die je hebt, die heb je niet continu. Ik vraag de studenten altijd naar hun eigen arm te kijken. Nou, kijkt u dus allemaal hier naar uw eigen rechterarm... En het is nu eind oktober. Als u nu tweede kerstdag naar uw eigen arm weer terugkijkt, twee maanden vanaf nu, is dat een volledig nieuwe arm. Uw spieren zijn in twee maanden volledig afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Dus de mens en de spieren, maar ook alle organen, zijn continu zichzelf aan het afbreken en weer aan het opbouwen. En wat doe je nu met inspanning? Dan ga je meer naar de kant die je op wilt. Bijvoorbeeld de krachtsporter of de duursporter. Dat is zo mooi dat het lichaam zich perfect kan aanpassen, de machine. Het probleem is alleen wanneer we niet meer inspannen, dan gaat het mis. Want dan passen we ons aan aan geen inspanning. En dan krijgen we de problemen die je ziet wanneer je uit het gips komt. Of wanneer mensen dus bedlegerig zijn. Uh, jullie kunnen door dit soort technieken ook uh, heel goed spieren meten. Jullie kunnen, kunnen spieren zien. De andere vragen, bijvoorbeeld welke voedingssupplementen... of welke voeding gewoon zonder supplementen... kan je het beste eten om goed spieren op te bouwen? Een, een biefstuk of, of een vegaburger of, of dat soort dingen? Eiwitten zijn, zijn enorm belangrijk. Zonder eiwitten kunnen we geen spieren opbouwen. We, kunnen, we hebben dus eiwit in onze voeding nodig om spieren te kunnen, kunnen genereren. Ik, ik, ik, ja, ik krimp een beetje in elkaar. Sorry, ik, ik luister. Maar intussen begint het echt hele rare vormen aan te nemen met dat been. Het is een heel, het is een heel maf gevoel. En wat we kunnen gebruiken is dus na in elke inspanning is het heel belangrijk dat je eiwitten eet. Het zij door de normale voeding of het zij door supplementen. We weten dat uh, melkeiwitten heel erg goed werken. Heel goed de eiwitsynthese, dat we de eiwit aanmaken kunnen stimuleren. Maar in principe zijn alle eiwitten belangrijk in de voeding. Jullie hebben ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld wat uh, beter is. Een, een steek of een gehakte steek. Hoe onderzoek je dat? We zijn dus op dit moment bezig om te kijken van of ook uh, hoe de eiwitten gegeven worden. Of dat een invloed heeft op de digestieabsorptie. Dus hoe je iets verteert. En dan hoe het dus werkt voor je spiersynthese te stimuleren. En dan lijkt het alles wat sneller verteerd wordt, leidt tot een betere uh, stimulering van de eiwit aanmaak. En dus zou in principe een steek die gehakt is beter zijn dan een intacte steek. Dus goed kauwen is heel belangrijk. Goed kauwen is, is heel belangrijk. Nou, we hebben uiteindelijk toch nog iets gevonden wat vervelender is dan een sportschool. En waar je toch ook spieren mee opbouwt. Want het is geen lekker gevoel. Wat, wat vinden jouw uh, slachtoffers daar normaal van? Mm, nou, deelnemers zeggen we liever. Maar die, uh, nou, ze verdragen het redelijk, uh, redelijk goed. Het is in het begin inderdaad even wennen aan het, uh, aan het gevoel. Maar uh, nou, geen, uh, geen heel vervelende ervaringen mee gehad. Eigenlijk. En komt deze techniek binnenkort uh, op de markt? Nou, in principe zijn de apparaten verkrijgbaar. Die kunt, die kan iedereen kopen. Um, ze worden alleen nu nog niet zo gebruikt zoals wij ze gebruiken, denk ik. Dus. Uh... Dat zou eventueel kunnen. Ja. Het, uh, het gaat heel veel uh, leed voorkomen door uh, spierverlies... voor mensen die om wat voor reden dan ook niet kunnen bewegen. Maar voor de meeste andere mensen is het advies dus... beweeg en goed kouwen. Luc van Loon blijft nog even bij ons. Hoogleraar fysiologie van de inspanning en invloed van voeding. En Marlo Dirks eveneens bewegings- en voedingswetenschapper... allebei aan de Universiteit van Maastricht. Dank. Um, nou ja, Terwijl jij dan um, die dingen weer loshaalt... en dat apparaat alsjeblieft uitzet... gaan wij nog heel even uh, verder met de hitparade. <lacht> Ik heb het. Eureka. Ja, want. Onze hitparade van grote recente wetenschappelijke doorbraken werkt als volgt. Elke week komt er één onderwerp bij. Uh, Luc, jij mag straks iets toevoegen als je dat wil aan de lijst. Maar dan moet je er ook iets uh, weer uithalen. Dus er komt iets bij en er gaat iets af. Vorige week sneuvelde bijvoorbeeld de te verwachten sprong in de menselijke evolutie. Die werd door hersenonderzoeker Rocher Adan afgeschoten. En die had zelf wel weer iets uh, ingebracht. Namelijk het nieuwe techniek. Optogenetics heet dat. Dat zijn kleine lichtpulsjes die via glasfiber in muizenhersenen worden doorgegeven. En daarmee kan je alles uh, zien wat er gebeurt in dat brein van de muis. Dus je kunt veel nauwkeuriger bekijken wat er precies in het brein gebeurt... als je bijvoorbeeld eet of, of beweegt of, of wat voor dingen dan ook. Dat lijkt mij een heel mooie techniek. We hadden nog iets over autisme. We're going be here the entire morning with no, with no maple syrup. Right. And, and, and, no, and no toothpicks. I'm definitely, definitely not, right. gonna, not gonna have my, my, my pancakes with, with, right. uh, uh -oh. Dat was een fragment uit de film Rain Man over een autistische jongen. Want de criteria voor autisme zouden anders moeten zijn voor jongens dan voor meisjes. zegt de Nijmegense psychiater Rutger Jan van der Graag. En hij denkt dat autisme bij meisjes vaak onopgemerkt blijft. en dat ze een verkeerde diagnose krijgen. omdat het allemaal net iets anders werkt bij jongens dan bij meisjes. Nou, we hadden ook nog het bericht dat door de mens geproduceerde broeikasgassen niet allemaal in de atmosfeer terechtkomen. Een groot onderzoek uit Amerika laat zien dat de flexibiliteit van de natuur nog altijd intact is. Waardoor de meeste CO2 gewoon wordt opgenomen door bossen, wateren en wat al niet meer. En we hadden nog het junk DNA. Want... 98% van ons DNA werd ten onrechte jarenlang gezien als vuilnis, onnodige rommel... maar inmiddels is ontdekt dat het junk-DNA wel degelijk belangrijke functies heeft. Er zitten allemaal aan- en uitschakelaars en dimmers in. En ja, de grote wetenschappelijke hit van 2012. Ik denk dat we het hebben. You agree? Ja, yeah. ik De ontdekking van het higgs deeltje door deeltjesinstituut CERN in Geneve na jarenlang speurwerk. Welke mag er wat jou betreft uit? Uh, ik zou kiezen voor de ADHD en het autisme. Het verschil tussen jongens en meisjes. Oké, okay, die gaat eruit. <middels> Waarom eigenlijk? Um, ja, ik zat zelf te kijken. Ik denk, het lijkt mij al heel erg moeilijk om wetenschappelijk een onderscheid te zien tussen... Een druk kind en een kind met een ADHD. Maar ja, het is niet mijn, uh, mijn specialisme natuurlijk. Wat, uh, wat wil je er graag in hebben? Uh, een studie die begin dit jaar gepubliceerd uh, is... in New England Journal of Medicine. Uh, eigenlijk is de uitkomst niet zo verwonderlijk... Voor, uh, vanuit mijn perspectief. Maar die laat zien wanneer je dus een leefstijlinterventie... dus afvallen en meer bewegen... voorkomt dat je op latere leeftijd niet meer mobiel bent... En dit is de eerste keer dat een dergelijke grote studie is uitgevoerd. En die laat dus zien dat dus inderdaad als mensen dus ook maar een klein beetje afvallen en een beetje gezonder gaan leven. Dat ze dus daar in de latere jaren heel veel plezier van hebben. Dat is meteen ook het probleem, want, want wat je nu doet of laat heeft aan het eind van je leven gevolgen. Maar ja, mensen zijn niet zo goed in het denken op termijn. Dat klopt. En het is heel moeilijk om mensen dit duidelijk te maken. En ik denk wanneer je mensen uitlegt dat waar we het net al over gehad hebben, dat spieren heel erg dynamisch zijn. En dat het belangrijk is om continu bezig te blijven, dat dat een voorwaarde voor het leven is, dat ze zich daar meer bewust van worden. Lijkt mij inderdaad nuttig onderzoek, hij staat erin. En er was een vraag binnengekomen van Anstolk, die vraagt zich af of jullie experiment ook bruikbaar is voor mensen met spierziekte. Zouden die daar wat aan kunnen hebben? Uh, daar doen we momenteel zelf geen uh, onderzoek naar. Maar uh, ik kan me voorstellen inderdaad bij verschillende spierziektes... Terwijl, uh, dat elektrostimulatie zeker baten kan hebben. Um, ja, zoals ik al zei, doen wij er zelf dus geen, uh, geen onderzoek naar momenteel. En Anstok wilde ook weten of het apparaat te koop is. En dat is inderdaad dat zo. Dat is inderdaad zo, ja. Goed. Uh, dank jullie wel. Uh, nogmaals, uh, u luistert naar Labyrinth op Radio 1. Ik ga mijn broek even aantrekken intussen dit. Wetenschap in één minuut. Nou, ik was dus uh, laatst begonnen met het doen van onderzoek naar religie. En ik had een experimentje bedacht. In één conditie kregen proefpersonen religieuze woorden te zien. Zoals uh, geest, demon, engel, god... En in de andere conditie gebruik ik mijn dierenwoorden als een soort controlecategorie. Dus als ik wil kijken naar wat de effecten zijn van het verwerken van religieuze woorden... dan kan ik dat contrasteren met het verwerken van dierenwoorden. Dus ik heb mijn experiment gedaan en er kwam helaas niet zoveel uit. Maar ik werk op een technische universiteit en een van de voordelen is dat je heel veel buitenlandse studenten hebt. Wat een van de uh, proefpersonen uit India me aan het eind van het experiment vertelde was dat de dieren die ik gebruikt had als controleconditie voor hun religieus waren. Zij kregen het woord koe op een scherm en voor een uh, Indische proefpersoon met een uh, Hindoestaanse achtergrond is een koe een religieus dier. Uh, en daarmee klopte mijn controleconditie helemaal niet meer. Wat ook zou kunnen verklaren waarom er niet zoveel uit het experimentje kwam overigens. U hoorde Wetenschap in één minuut met hersenwetenschapper Michiel van Elk in een minuut gemaakt door Gerda Bosman. We gaan het straks hebben over stil oogvliegjes... maar eerst even het grote nieuws van deze week. In nome del popolo italiano, het tribunale Vist de artikelen 533 en 535 van codice di rito. aan de di Barberi Franco, de Bernardinis Bernardo, Boschi Enzo, Silvaggi Giulio, Calvi Gian Michele. Eva, Claudio e Dolce Mauro, colpevoli del reato loro ascritto, immediatamente al decesso di... De Italiaanse rechter die spreekt de namen uit van de veroordeelden. Want de wetenschap was in rep en roer deze week. Zeven Italiaanse aardbevingsexperts zijn veroordeeld tot zes jaar cel. En een schadevergoeding. Omdat ze de bevolking van het stadje L'Aquila geruststelden. kort voor een zware aardbeving. En daarbij vielen uiteindelijk 300 doden. Aan de telefoon Salomon Kronenberg, hoogleraar geologie van de TU Delft. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van het vonnis? Nou, ik vind het, uh, het absurd dat de mensen veroordeeld zijn. Voor, uh, voor dit feit. Het is wel zo dat er fouten gemaakt zijn. Uh, uh, wat ze hadden moeten zeggen is dat wij niet weten... Uh, of die aardbevingswaarschuwingssignalen uh, uh, die er eerst waren... inderdaad kunnen leiden tot een, uh, tot een zwaardere aardbeving of niet. Uh, ze, uh, niemand kan een aardbeving voorspellen. Uh, dus het is onjuist om tegen de bevolking te zeggen... Uh, ga maar uh, rustig slapen en drink een glaasje wijn... want het komt allemaal in orde. Ja, dus het, het, het, het, het is niet netjes gewaar, ze hebben niet gecommuniceerd, ook wat ze in feite met elkaar hadden afgesproken. Maar dan nog, uh, stel je voor als die aardbeving er niet geweest was, niet, niet was gekomen, dan was er helemaal verder niks gebeurd. We weten niet hoe je, uh, we kunnen geen aardbevingen nog voorspellen. En dat kunnen ook deze zeven zeer gerespecteerde wetenschappers niet. En daarom vind ik het volkomen ten dat ze zijn veroordeeld. Goed, ze hadden dus uh, het beste hun mond kunnen houden, denk ik. Gewoon zeggen, we weten het niet. Ja. Ze hadden kunnen zeggen, er is een, een kleine kans uh, dat er... Want het is 2% van uh, dit soort aardbevingsgolven die, die aan vooraf gingen... leiden inderdaad tot een zwaardere aardbeving. Maar verder weg in de meeste gevallen is dat niet zo. Dus ze hadden moeten zeggen, we weten het niet, maar wees voorbereid. Uh, uh, want het is niet uitgesloten dat dat kan gebeuren. En maar het zwaardige de... is dat die mensen in L'Aquila... Uh, die, die zijn gewend aan aardbevingen. Het is het meest aardbevingsgevoelige deel van Italië. Die weten dat als het flink uh, gaat rommelen, uh, dan gaan ze in hun auto slapen. En uh, juist hebben de, de mensen die normaal niet ervan plan waren om in een auto te slapen, zijn naar huis gegaan. En die zijn gerustgesteld van, ja nou, de wetenschappers hebben gezegd dat er niks aan de hand was. Dus dat is eigenlijk geen goede uh, beslissing geweest, geen goed advies geweest wat ze naar buiten hebben gebracht. Maar dan snap ik het tweede deel van uw betoog niet, namelijk dat u het een onterechte straf vindt. Uh, waarom hadden ze dan niet veroordeeld nou, moeten worden? Uh, om, om, omdat het, uh, zij ook niet konden weten of er een aardbeving zou, uh, zou komen of niet. Het uh, uh, uh, is gewoon absoluut nog onmogelijk om een aardbeving te voorspellen. En ik begrijp ook een beetje waarom die uh, waar uiteindelijk die, uh, die geruststellende woorden vandaan gekomen zijn. Want ze uh, hebben op hun vergadering op 31 maart uh, hebben ze dus die, die, na aflopen daarvan gezegd van uh, maak je niet druk. Maar die hele vergadering waren ze eigenlijk op verkeerde benen gezet... ...doordat er een, een, een fysicus, een expert van tevoren had gezegd... ...van er komt uh, zoveel... Uh, radongas uit de ondergrond. En dat gas dat is bij sommige aardbevingen... in sommige aardbevingen inderdaad een signaal... dat er iets zou kunnen gebeuren. En ze hebben deze man dus, uh, als het ware, willen ontzenuwen. Want die zei, uh, op die en die dag komt er een aardbeving... want we zien heel veel van die radon komen. En dat was onverantwoord. En daardoor was iedereen... Uh, die liep al op uh, met betrillende... ...handen en voeten door de stand. Ja, want dat is het probleem. Dat soms heb je wetenschappers die paniek zaaien. Dat ze zeggen dat er een vloedgolf komt... ...of, of, een, of een aardbeving of een vulkaanuitbarsting... ...of een meteoriet. En soms heb je uh, wetenschappers die dat ontkrachten. Wat denkt u dat dit voor gevolgen gaat hebben? Want u bent ook aardwetenschapper. U heeft het zelf wel eens aan de hand... ...dat u uh, om een voorspelling wordt gevraagd. Wat verandert er, denkt u, door deze uitspraak? Nou, ik denk dat, dat wetenschappers de plicht hebben... ...om de mensen erop te wijzen... Uh, dat er heel veel zaken in de natuur onvoorspelbaar zijn. Uh, en uh, ik, er zijn dus veel wetenschappers die gezegd hebben van... ja, nou ga zeg ik helemaal niks meer, want als ze me dan vragen om mijn mening... en ik zeg dat er een gevaar is of dat er geen gevaar is... en het, uh, en het gebeurt niet of juist wel, uh, dan kan me dat de kop kosten. Uh, dus het is heel schadelijk, denk ik, voor de manier waarop uh, de wetenschappers... uiteindelijk uh, hun adviezen de wereld insturen... En uh, ik, ik, ik denk dat er, dat er moet voor nodig is voor de wetenschappers om toch te blijven hameren op het feit dat we een heleboel dingen niet kunnen voorspellen. En ik denk ook uh, dat de politiek dat moet accepteren en dat de mensen uh, niet illusie moeten hebben dat ze in een risicovrije maatschappij kunnen leven. Nou is gevangenisstraf misschien wat, wat forse en een, een miljoenen uh, schadevergoeding is misschien ook wat aan de hevige kant. Maar een flinke tik op de vingers. Ja, ze hebben onzin verkocht, toch? Nee, dat is niet zo. Hè. Kijk, liever, wat, er, wat er precies gezegd is in de vergadering... is niet precies vastgelegd in de, in de notulen. Dit weten we niet. De man die uiteindelijk de, uh, de, uh, die uiteindelijk de geruststellende woorden heeft, ge, uh, heeft ge, gesproken... dat was niet... Uh, een van de van de wetenschappers, maar dat was een, uh, de voorzitter van de commissie... die zelf geen seismoloog was. Uh, dus die man zou je nog het meeste kunnen verwijten. Maar die, die anderen hadden, hadden euh, misschien uh, moeten ingrijpen... en hun collega even op de vingers moeten uh, tikken. Uh, ja, nou, ik, er was, het was op zijn plaats geweest dat daar uh, gezegd werd... Uh, dit is niet goed gegaan. Maar om die mensen te veroordelen... Uh, en gevangenisstraf en boeite moeten te laten betalen... dat is, dat is nog steeds volstrekt absurd. Zij dus konden een, uh, ook niet waar weten wat er ging gebeuren. Er zijn veel handtekeningen, acties geweest... en andere protestacties. Heeft u daar nog aan deelgenomen? Zelf? Nee, dat, die hebben mij ook niet bereikt. Uh, ik heb, uh, maar ik zou daar ook niet aan deelnemen. Ik, uh, ik, vind, ik, ik vind wel dat... Ik, dat... dat, uh, dat uh, het, de wetenschapper niet veroordeeld moet worden over dit. Maar ik vind wel dat de communicatiefouten die er geweest zijn... Eh, dat die eh, een, leer, een, leer zijn, een, een, een lering zijn, ook voor wetenschappers in de toekomst... dat ze heel zorgvuldig moeten zijn met de dingen die ze naar buiten brengen. Salomon Kronenberg, hoogleraar geologie aan de TU Delft. Dank u wel. Graag gedaan. U luistert naar Labyrinth op Radio 1. We gaan zo meteen praten over het uitdijen van het heelal. Maar eerst gaan we nog even naar Borneo. Onderzoekers verzamelden daar op de beroemde Kinabaluberg... duizenden beestjes en planten. En onze verslaggever Laura Stek die reisde mee met de biologen. En deze week loopt ze mee met het onderzoekers-echtpaar... Hans en Kobi feien in de jungle op zoek naar stiloogvliegjes. Hans en Kobi lopen achter elkaar aan... Ze hebben grote netten in hun hand. Soms kan hij een beetje met zijn net staan hè, en hij slaat iets harder. Ik heb meer uh, succes als ik gewoon op het oog kan jagen op een makkelijke plek. Hans zwaait woest met zijn net door de struiken en Kobi kijkt vooral. Verschillende tactieken voor eenzelfde doel. Het vangen van de stiloogvlieg. Hans heeft al snel succes. Ga maar even kijken, dan kan je zien hoe groot hij is. Als jij de stickpot even klaar maakt, want deze doet lastig. Wil hij niet? Nee, ja, meestal gaan ze naar boven toe. Dus een foto Maar deze dat is moeilijk. En met zoveel moeite voor één vlieg loop ik niet het risico om kwijt te raken. De steloogvlieg is een minim beestje. Maar als je goed kijkt, heeft hij een heel herkenbaar en haast komisch uiterlijk. Ja, nou, linee is zei al: een vlieg met ogen op stelen. Dat kunnen toch anderhalve centimeter zijn. En de stelen kunnen allebei tot anderhalve centimeter, dus drie zegt zeg 2,5 centimeter span. Ze hebben dus een heel wijd gezichtsveld. Ze kunnen heel ver kijken. Is dat het voordeel? Ja, en ze kunnen dus ook aan de onderkant van een blad zitten, dus, of achter een blad. Dus uh, periscopic view. Hans en Kobi en de stiloogvlieg hebben een lange geschiedenis. Hans weet nog exact wanneer hij voor het eerst in aanraking kwam met zijn vliegje. Of de officiële naam diopsis. Februari 1971. Er was een grote uitbreek van Diopsis in de rijstvelden van uh, uh, Malawi bij Lake Shilwa. Hans werkte toen als geneticus aan de Universiteit van Malawi. Men vreesde dat de uitbraak van de stiloogvliegen schadelijk was. Dus voor Hans leek het een logisch onderzoeksobject. Eerst was het vooral vanuit ecologisch en uh, economisch oogpunt. En later werd de belangstelling voor het beestje steeds groter. Zijn dit goede condities voor de emotie? Ja, je zou zeggen van wel, want hierboven is het heel droog. Dus dan trekken ze naar de, uh, de natte gedeeltes. Maar we zien nog niks, dus we gaan nog even door. Ze zoeken door. En niet alleen omdat het een grappig beestje is. De stil oogvlieg wordt ook gebruikt voor een bredere vorm van onderzoek. Nou, op het ogenblik wordt er erg veel evolutionair onderzoek gedaan naar de stelen. Naar de oogstelen, waarom, hoe ze zich ontwikkelen. Dus uh, zoals je de drosophilas hebt voor de gewone genetica, zijn de diopsideen nu gewoon. Uh, omdat ze makkelijk gekweekt kunnen worden ook. Uh, van belang voor evolutionair onderzoek, experimenteel evolutionair onderzoek. Dus bijvoorbeeld, je kan selecteren op grote en kleine. En dan kijken hoe dat samenhangt met de genetische achtergrond van de vliegen. Ik had hier wel wat meer verwacht. De ideale plek. Maar het blijft bij eentje. Ja. Nou ja, als we langs de rivierpad gaan lopen, verwacht ik wel meer. Maar hier is de kans om onze benen te berekenen. Het wordt te groot. Het is hier erg glad, inderdaad. De glibberige beek is de ideale plek voor de vliegen. Maar om je leven nou te riskeren voor een stil oogvlieg? Ik ben benieuwd wat die kleine vliegjes nou zo doen op een dag. Het gedrag verschilt per soort... Maar over het algemeen houden ze er een vrij ingewikkeld levenspatroon op na. Dus zegt de diopsidee die hier zitten, die, de mannetjes kunnen de harems op nahouden, verdedigen de harems. Dan heb je weer, dus dat zijn de mannetjes met de grote stelen die de baas zijn van de harem. Maar je hebt ook weer mannetjes met kleine stelen. En die glippen dan de harem in. Dat is haast menselijk te noemen. En die krijgen dan ook zo nog hun kans. En als je terug gaat naar de Diopsis longicornis in, in Afrika, dus die zit in de rijst. Buiten de rijsttijd uh, maakt die grote zwermen langs de rivieren. En dan, dan kan je dus duizenden tegelijk zien. En dan als de droge tijd echt doorbreekt, dan, uh, dan gaan ze trekken. Dan trekken ze de bergen in, dus gaan omhoog naar vochtige plekken. Kan je nou zien of deze een bruinige kleur heeft? Of, uh... Ik zou zeggen lichtrood-bruin, ja. Ja, nee, dat, uh, dat idee had ik ook. Dan dus dat er moet het uh, syrtoer die opzit zijn. Hans en Kobi hebben andere vangtechnieken. Maar wie is er uiteindelijk nou succesvoller? Nou, in de regen, wanneer was dat? Twee dagen geleden heb ik er vier gevangen. Dan koop je maar de sfeer nog wel goed? Jawel. Ik laat ook altijd hem eerst vangen. En ik heb een groter en een beter net. En dit is dus echt meer een zwiepnet. Dus als je je niet ziet zitten, dan vang ik er meer. En als het een kwestie is van uh, op het oog vangen, dan uh, is het een kwestie van geluk wie de eerste ziet. Maar ja, zoals daar, die draadjes die daar hangen. Hans en Kobi zijn al met pensioen. Maar het vliegje hebben ze nog niet opgegeven. Hoe lang zal die liefde nog voortleven? Goeie vraag. Ik heb nog 400 nieuwe soorten staan, maar die haal ik niet. Ben ik bang. Nou ja, er zijn entomologen zoals Lien in Duitsland... die tot zijn 98 echt beschreven heeft en zelfs tekeningen gemaakt. Ik weet niet of ik die energie kan opbrengen. Maar aan de andere kant, de zuster van mijn grootmoeder is 109 geworden. Dus er is misschien nog hoop. U hoorde een reportage van Laura Stek vanaf Borneo. En dit was de laatste aflevering in een serie reportages... over de Naturalis-expeditie daar ter plekke. Terug te luisteren via wetenschap24.nl. Tijd voor de rubriek Post. U kunt zelf een uh, vraag stellen. Iets waarmee u worstelt of wat u zich heeft uh, afgevraagd. Labyrinthradio@vpro.nl. Geen vraag is ons te gek. En de vraag kwam deze week uh, van Mark Willems. Hij is niet in staat zelf door omstandigheden... om de vraag uh, aan ons te stellen. Maar de vraag luidde als volgt. Ik las ergens, ik weet niet meer precies waar... dat het heelal steeds sneller zou uitdijen. Maar ik dacht dat dat al met de snelheid van het licht gebeurde. De vraag is dus, hoe groot is het heelal werkelijk... en hoe snel dijdt het uit en hoeveel sneller gaat dat dan steeds? En wat is de limiet? Is dat dan inderdaad die lichtsnelheid? Ed van den Heuvels en Merit de Zorgleraar Sterrenkunde. Goedenavond. Een hele, een hele bak vol vragen in één keer. Is het allereerst waar? Uh, uh, nou ja, dat, dat is wel waar. Hè? Het heelal dijt steeds sneller uit als bekend. Ja, daar is ook uh, vorig jaar december de Nobelprijs uh, voor gegeven aan de drie mensen die dat ontdekt hebben in 1998. Dat die uitdaging van het heelal uh, zelfs nog versneld uh, tegenwoordig. Ja, ja. Uh, maar en hoe snel is, gaat dat? Ja, dat, ja hoe, hoe je snel dat? gaat het? Uh, in feite is het zo dat uh, wat men meet, is dat twee punten in het heelal, twee sterrenstelsels bijvoorbeeld, die een miljoen lichtjaar uit elkaar liggen, die gaan gemiddeld met een snelheid van 22 kilometer per seconde van elkaar af. Dus als ik twee heb die 2 uh, uh, miljoen lichtjaar uit elkaar liggen, die vliegen met 44, twee keer zoveel, 44 kilometer per seconde van elkaar af als ze. 3 miljoen lichtjaar uit elkaar liggen, 66 kilometer per seconde enzovoort. En hoe verder ze uit elkaar liggen, hoe groter die snelheid is waarmee ze uit elkaar vliegen. En ja, er is de limiet: is natuurlijk de lichtsnelheid. Tenminste, de limiet voor ons wat we kunnen waarnemen. En ja, aan de rand van het voor ons zichtbare heelal vliegen die sterrenstelsels. Uh, ja, daar liggen eigenlijk geen sterrenstelsels. Dat, dat is <laughs> min of meer leeg. Uh, daar hebben zich nog geen sterrenstelsels gevormd, uh, dat, dat stuk. Uh, maar dat vliegt ongeveer met de lichtsnelheid van ons weg. We, en, uh... weten, we weten dat heelal 13,7 miljard jaar geleden is ontstaan. En als het nou niet zou uitdijen, dan betekent dat dat wij omdat die lichtsnelheid ja, 300.000 kilometer per seconde is... dat wij niet verder kunnen kijken dan 13,7 miljard lichtjaar. Omdat een punt wat daar voorbij ligt, dat licht heeft ons nog niet bereikt... omdat het heelal die eindige leeftijd heeft. Maar door dat uitdijen is het zo dat die grens... Uh, dit was dus voor als het heelal niet zo uitdijt, konden we niet verder kijken dan 13,7 miljard lichtjaar. Maar door het feit dat het uitdijdt... is dat punt wat heel ver weg ligt, is al een stuk verder gekomen. En die, ja, onze grens ligt ergens, dat noemen we dan de horizon, die ligt ergens iets boven de 30 miljard lichtjaar. Maar verder dan dat kunnen wij echt niet kijken. Dus we weten niet precies hoe groot het heelal werkelijk is. Dit is gewoon hoe ver wij kunnen kijken. Ja, we hebben helaas die horizon waar we niet voorbij kunnen kijken. En we hebben geen idee hoe groot het is. We denken wel dat het ontzettend veel groter is dan dat stuk wat binnen onze horizon ligt. Uh, daar zijn uh, goede redenen voor om uh, dat te denken. Uh, in feite is het zo dat uh, de waarnemingen tonen dat het heelal... Uh, dat, heel, dat heelal zou volgens meneer Einstein verschillende soorten krommingen kunnen hebben. Het zou een positieve kromming kunnen hebben, dat wil zeggen zoiets als een bol. Een negatieve kromming, dat is zoiets als een zadeloppervlak. En het kan ook vlak zijn. En het blijkt eigenlijk dat, voor zover wij het kunnen overzien, is het vlak. Maar dat kan betekenen ook, net als hier op aarde... Als wij uit het raam kijken, dan lijkt het of de aarde vlak is. Maar als je dus uit de ruimte kijkt, zie je dat het een bol is. Alleen dat stukje wat wij kunnen zien uit het raam... is maar een heel klein stukje en dat lijkt dan vlak voor ons. En het zou dus ook best kunnen dat het heelal... misschien wel een positieve of een negatieve kromming heeft... maar het stukje wat wij kunnen overzien is zo klein... Dat, dat, dat stukje lijkt voor ons dan uh, vlak. Maar daaruit denken wij al af te kunnen leiden... dat het al verschrikkelijk veel groter is dan het stuk wat wij kunnen overzien. En daarbuiten is helemaal niks, ook moeilijk ervoor, uh, voor, ja. voor te stellen. En dan al met al komen we dus erop uit dat het begon met een knal... en het eindigt met een zucht. Ja, nou, we, we weten eigenlijk niet hoe het eindigt. Kijk, die versnelling die men dus tegenwoordig meet... Dat is een nogal raadselachtig uh, verschijnsel. Maar zoals ik zei, uh, het, het ziet naar uit dat het vlak is. Ja, als die versnelling door blijft gaan, dan is het inderdaad zo dat het uh, eeuwig blijft uitdijen, Maar ja, daar zijn de geleerden het nog niet over eens of dat wel... Of dat, uh... als, als het toch nog een hele lichte positieve kromming zou kunnen hebben, die wij op dit moment absoluut niet kunnen meten dan zou het op den duur toch nog wel een keer weer kunnen instorten. Maar we weten het niet nog helemaal. Op dit moment, nee, dat weten we echt niet. Nee. Ed van den Heuvel, hartelijk dank. En Mirrit is hoogleraar Sterrenkunde. En als u ja. ook een vraag heeft, dan kunt u terecht bij @wpro.nl. Aan een goede koe worden hoge eisen gesteld. Ze moet niet alleen productief zijn, maar tegenwoordig zelfs ook milieuvriendelijk. Roel Veerkamp is hoogleraar numerieke genetica aan de Universiteit van Wageningen. Aan de genen herkent hij de beste stier. Welke zorgt voor het mooiste nageslacht? En hoe maak je hem milieuvriendelijk, die koe? Annemieke Smit sprak hem op de boerderij van zijn jeugdvriend. We zijn op een boerenerf hier. Dat klopt, op Erven boershuis van de familie Hammink bij Almelo. Mijn vader en zijn broer die kwamen hier al vanuit de oorlog. En hier ben ik ook in aanraking gekomen met de fokkerij. En daar ging eigenlijk de eerste koe toen die tijd al, dat was de jaren 70 denk ik, ging naar Parijs toe. En Dat intrigeerde mij als een klein jongetje wel heel erg. Ik was nog nooit in Parijs geweest, maar die koe was zo goed, die moest in Parijs gedemonstreerd worden. En dat wekte bij mij wel de interesse in de fokkerij. Dan moet het wel heel belangrijk zijn, dacht ik. Zullen we even gaan kijken? Ja, is goed. Want als het goed is, loopt Hans Harmink hier ergens rond? Ja. Wij komen even informeren naar de beste manier om, uh, om mooie koeien te fokken. De beste manier om mooie koeien te fokken. Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Maar jullie hebben een bijna prijskoe uh, gefokt. Ja, het is dan een reservekampioen, noemen ze dat. En uh, ja, de factor geluk speelt daar ook wel een rol. Maar ook het, uh, efficiënt kijken naar uh, nou ja, de zevers die Roel onder andere maakt. En dan proberen een, een goede kruising te vormen met een goede paring, zeg maar. Ja, want de vraag is natuurlijk, uh, wat is nou die ene stier waarvan het sperma, waar Hans het sperma van koopt... en dat hij gaat inzetten op zijn koeien. En mijn vakgebied helpt daar. Mee om dat boven tafel te krijgen. Want hoe doe je dat dan? Tegenwoordig gebruiken we daar steeds meer DNA-informatie voor. En dat heeft het grote voordeel dat we dan eigenlijk al bij de geboorte een inschatting kunnen maken hoe goed een stierkalfje gaat worden. Want ja, vroeger moest je wachten van een stierkalfje, moest je hem eerst op, opfokken. Dan kon je hem gebruiken op een paar koeien. Nou, dan kreeg je een paar jaar later kwamen de dochters aan de melk en dan pas kon je een goede inschatting maken van de kwaliteit van die stier. Tegenwoordig doen we dat al met behulp van DNA-informatie. En nemen bloed of een haar, een monster van, die, van dat dier. En dan kunnen we dan al een inschatting maken hoe goed dat die straks gaat worden. Hans komt ondertussen aan met iets. Wat heb je meegenomen? Dit is, uh, is een stierenkaart. Zijn... Wat een stierenkaart? Een stierenkaart. En hier staan dus de actuele stieren op. En, cijfers. en deze cijfers die worden dus geproduceerd door... Ja. Door de methode die op wel ja. zo ontwikkeld wordt. Ja. Ja. En wat staat er precies op dan? Nou, je hebt hier de, de, de, de, de NVI, dat is een index. En nou, dan krijg je hier de verwachte kilogram melk wat die stier vererft. Percentage vet en eeuwit in de melk. Nou, en dan heb je hier de, de exterieurvererving. Dan heb je allemaal cijfers, bijvoorbeeld hoogte, maar voorhand inhoud. Nou, aan de hand van deze zevers gaan wij onze keuze bepalen... welke stier wij gaan gebruiken op onze koeien. En dan bestel je sperma of, of iets dergelijks? Ja, in, in mijn geval heb ik dan hier een eigen stikstofvat uh, staan. Uh, een vloeibare stikstof, dus waar sperma in opgeslagen zit. Uh, elke keer... Is, uh... Dus is het in de buurt hier? Mag ik dat zien? Ja. ja. Even kijken. Kijk, en hier zitten dus diepgevroren de rietjes... Bij min 197. Ja, dat is vrij standaard. Oh. Kijk, daar zit dus een stier. Dit is een stier die nog geen dochters in productie heeft. En die dus eigenlijk door uh, het werk van, uh, van Roel uh, ja, een bepaalde fokwaarde heeft gekregen. En voor deze stier hebben wij gekozen omdat hij toch al een behoorlijke uh, betrouwbaarheid heeft door de, de genetische. Uh, ja, ja, genoemd is ja. Op, Opmaak, hè? Ja. ja. En uh, kijk, daar zit dus toevallig Red Talent. Dat is de vader van uh, de reservekampioenen. Zo even, want staat ze hier ergens uh, in die prijskoe? Ja, nou, eventjes zien, hè. <coughs> Die koe die hier vooraan staat te grazen. Ja? oh die? Ze heet Ria. D dit bijvoorbeeld is Ria 585. En de moeder van deze is Ria 508. nou dat is... Een... Het is een oude fokstam van mijn vader. Die heeft zo rond 1950 de eerste RIA, RIA 1. En we zitten nu ver over de 700. En wat maakt haar nou zo mooi? Uh, skelet, de opbouw van een skelet. De super sterke benen. En een uh, hele goede uier. En dat alles met elkaar geeft een, uh, ja, een bepaalde perfectie in de koe. Maar ja, wel de potentie heeft om auto te worden. Dat is een duurzame koe. Ja, Net zoals een auto die lang meegaat, dat is ook milieuvriendelijker. Dat klinkt heel erg raar, want hoe ziet een milieuvriendelijke koe eruit? Of wat, wat, heeft, voor, heeft, ze voor, wat heeft ze voor capaciteit? Ja, een milieuvriendelijke koe, die willen we eigenlijk dat die toch... Vrij redelijk veel melk geeft, maar tegelijkertijd... het voer heel efficiënt gebruikt. Dat hij alleen het voer gebruikt wat hij echt zelf nodig heeft voor het produceren van de melk en gezond te blijven. Want als hij dat doet, dan stoot hij ook minder methaangas uit. En dat is een milieuvriendelijke koe. Maar dat efficiënt voeren, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, er, zit heel, er zitten hele grote verschillen in. Voor koeien die evenveel melk geven, eten een veel meer voer op als een, als een andere koe. De een heeft meer verliezen in de mest en meer verliezen in, in methaan en broeikasgassen. Dus er zitten verschillen op biologisch niveau. Maar hoeveel kun je daarop winnen? Ja, daar, daar lopen de voorspellingen over Eigenlijk zijn we heel erg optimistisch. Omdat de eerste onderzoeken die wij gedaan hebben, en we kunnen het pas echt goed vertellen als we veel gegevens hebben, dus we zitten nu meer in het onderzoek. Dan kunnen we de voerefficiëntie en ook de methaanuitstoot toch wel procenten terugbrengen. We hebben wel eens onderzocht en we denken dat die wel 20% naar beneden kan over een verloop van 15 jaar. Dat is dan alleen aan de voer? zeg maar in combinatie met een nee, bepaalde koe? Nee, dat is hetzelfde voer, maar alleen een andere koe. Een koe die een andere genetische opmaak heeft. Die verwerkt als het ware het voer anders? Ja, die verwerkt het voer anders, maar gebruikt het efficiënter voor melkproductie en voor zichzelf natuurlijk. Want dat moeten we daarbij niet vergeten. Dat lijkt het me ook wel heel moeilijk, want er zijn natuurlijk heel veel koeien, heel veel stieren. Ja. Um, je kan, denk ik, niet alle stieren uh, het, het genoom van begin tot eind van bepalen. Nog van, ook niet van alle koeien. Ja. Nou, op dit moment hebben we al van. werken we met internationale partners samen en hebben we al van zo'n 200 stieren het hele genoom bepaald. En als we dat, daar nog een beetje hoger in gaan, we gaan naar zo'n 500 of misschien wel een 1000, dan kunnen we op basis van het genoom van die stieren en een simpeler een stukje dan hoeven we van alle koeien maar een stukje van het genoom te bepalen en dan kunnen we de rest invullen op basis van het genoom van de stieren. Dus ik denk dat we in de toekomst, over zo'n jaar of vijf of tien, waarschijnlijk van alle koeien toch het hele genoom hebben en dat gaan we dan ook gebruiken in de vakkerij. Als we nu over duurzaamheid hebben, wacht even wat zei? Als we het nu over duurzaamheid hebben, niet, over duurzaamheid hebben deze, die moet nog 5000 liter geven ongeveer, dan heeft ze 100.000 kilogram melk vol. Eén koe. Ja, ze ja, zijn eigenlijk wel topsporters wat dat betreft. U hoorde Roel Veerkamp, hoogleraar numerieke genetica... aan de Universiteit van Wageningen... die Annemieke Smit inwijden in de geheimen van de genetische veefokkerij. De milieuvriendelijke koe dus. Want scharrelvlees, duurzame biefstuk, biologische kipsen... worden alsmaar populairder. Want als steeds meer mensen op aarde vlees willen eten... en kunnen eten en vegaburgers alsmaar niet in trek willen raken... dan moet er toch iets gebeuren om de aarde duurzaam uh, te houden en dat vlees ook duurzaam te krijgen. Maar in praktijk blijkt het allemaal toch niet zo'n makkelijke opgave, duurzaam vlees. Blijkt allemaal uit de oratie van Imke de Boer, net benoemd hoogleraar dierproductiesystemen. Goedenavond. Goedenavond. En, uh, welkom. Ja, uh, biologisch uh, uh, scharrel. Het is denk ik voor consumenten al heel moeilijk om te weten wat precies het beste is. Is dat voor u ook moeilijk? Nou, dat, klok, dat komt omdat het concept duurzaamheid heel complex is. Dat bevat verschillende elementen. Milieu, milieu in zichzelf ook al verschillende elementen. Broeikasgassen, vermesting, landgebruik. Maar ook nog dierenwelzijn en gezondheid. Een boterham verdienen voor de boer, een winst. Dus er zitten verschillende elementen aan duurzaamheid. En het jammere is dat één systeem niet altijd betekent... dat je voor alle elementen van duurzaamheid goed scoort... Want een, een biefstukje is slecht om heel veel reden, omdat dat de koe methaan uitscheidt, een, een, een broeikasgas uh, is dat. Omdat je water gebruikt, omdat je beslag legt op heel veel uh, transportuitstoot en, en ook op heel veel grond. Kortom, er zijn heel veel aspecten aan duurzaamheid. Dat klopt. En die wijzen dus niet altijd dezelfde kant uit. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het biologisch produceren van een kippenei en je vergelijkt dat met uh, het systeem wat op dit moment in Europa niet meer mag... het houden van kippen in legbatterijen... dan zie je dat het welzijn verbetert wanneer je in biologische systemen gaat produceren. Maar dan zie je dat het landgebruik toeneemt... en dan zie je dat het effect op klimaatverandering ook verslechtert. Maar aan de andere kant wordt er weer minder fossiel fosfor gebruikt... in een biologisch systeem wat weer gunstig is... Dus het is niet zo dat al die verschillende aspecten dezelfde kant op wijzen. En wij willen eigenlijk met ons onderzoek daar inzicht in geven... zodat je in elk geval een duidelijke discussie krijgt... en goed beslissingen kunt nemen. Dus als er op opstaat Ecol en je denkt, nou ja, dat moet wel heel goed zijn... dan hoeft dat niet te betekenen dat het op al die vlakken van duurzaamheid beter scoort? Nee. Laten we eens een heel praktische vraag nemen. Bijvoorbeeld het voer. He, je, je moet voordat je een koe kunt slachten en opeten of voordat je de melk uit kunt halen, moet je er eerst eten instoppen. Daar zijn verschillende opties. Wat ja. zijn de voor- en de nadelen? Nou, Roel Veerkamp noemde net al dat als een dier efficiënt met voer om kan gaan en die kan dat efficiënter dan een ander, dan is dat in elk geval wel beter. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het produceren van uh, rundvlees ten opzichte van kip wordt er heel vaak gezegd van, nou, uh, rundvlees, daar heb je meer land voor nodig... om een kilo, van, kilo eiwit van te maken dan uit een kilo kip. Maar als je dan kijkt over wat voor land dat gaat... dan zie je dat de kip eigenlijk heel veel land gebruik, gebruikt... waarop je bijvoorbeeld graan teelt of producten die de mens ook zelf zou kunnen eten. Terwijl een rund vaak gras eet en daarmee producten eet die de mens niet zelf zou kunnen eten. Dus het verhaal is iets ingewikkelder... dan dat er in eerste instantie vaak naar buiten wordt gebracht. En ik denk dat het belangrijk is als je kijkt... van nou, hoe kun je dieren nou duurzaam inzetten? Want ik denk absoluut dat dieren een rol hebben... in een duurzame voedselvoorziening. Maar dan moet je dat eigenlijk wel zo doen... dat dieren zo min mogelijk competitief zijn met de mens... en zoveel mogelijk producten verwaarden... Die wij niet direct zouden kunnen consumeren en daardoor additionele eiwitten produceren. Want anders is het zonde dat die maïs die je zelf ook best kan opeten, die stop je nu in, in de koe. Ja, vooral bijvoorbeeld met graan is dat zo. Ja. Maar, wat voor. Uh, nou, die stop je in een kip. In een, in een kip, ja. ja. Wat zou het ideale uh, voedsel voor een uh, koe zijn? Nou, een koe zou je eigenlijk uh, optimaal moeten kunnen laten produceren op gras en allerlei afvalproducten die in de suikerindustrie uh, geproduceerd worden... Die wij, bijproducten die wij zelf niet meer direct kunnen consumeren. Maar uh, nou ja, je hebt in uh, het produceren van rundvlees in Amerika nog wel systemen... waar er ook echt granen worden toegevoegd aan het voedsel van uh, die runderen. En vanuit een ecologisch principe is dat eigenlijk niet erg efficiënt. U schrijft ook uh, in, in uw oratie, of u heeft hem uitgesproken, uh, dat sommige veranderingen heel lang duren. Dus als je overgaat op ander voer, dan duurt het uh, 50 jaar voor je de effecten in uitstoot uh, kunt, kunt meten. Hoe zit dat? Ja, dat voorbeeld sloeg eigenlijk op uh, een manier om de methaanemissie van een koe te verminderen. Roel gaf net al aan, daar wordt heel veel aandacht aan besteed... want in relatie tot koeien is methaan een belangrijk broeikasgas. Dus dat probeert men te verminderen. Nou, een manier om dat te verminderen is een koe meer mais te voeren. Als je meer mais aan een koe gaat voeren... gaat er van alles in je systeem veranderen. Niet alleen op de boerderij. Je moet gras omzetten in mais. Dieren krijgen een andere ruwvoorvoorziening, dus ze eten meer mais dan gras. Er worden ook andere producten daardoor aangekocht de mestuitscheiding verandert. Dus er verandert voor alles in het hele systeem. En als je nou naar al die veranderingen in zijn totaliteit kijkt... dan zie je dat dat voordeel van maisvoeren... 50 jaar duurt voordat het echt een reductie van broeikasgasemissies oplevert. Terwijl als je alleen maar naar het dier kijkt... dan lijkt het alsof het onmiddellijk effect heeft. Dus het is belangrijk om de complexiteit van alle relaties te beschouwen... wanneer je een innovatie, zo'n voerinnovatie... Evalueert. Dus je moet niet alleen naar het dier kijken... maar naar de hele naar alle, uh, veranderingen in de nadelen. keten. Ja. Het lijkt wel zo'n spelletje in de wachtkamer van de tandarts... waarbij je twee knikkertjes in een, in een gaatje moet zien te krijgen. Of soms zijn het er zelfs drie. Je krijgt ze nooit alle drie tegelijk in, in het gaatje. Ik denk dat er wel oplossingen te vinden zijn. Zoals ik net aangaf, van uh, als je uh, diervriendelijker eieren gaat produceren... en ik denk dat dat belangrijk is om te doen... zorgvuldig uh, produceren met respect voor het dier... en dat betekent dat de milieubelasting iets toeneemt... dan zullen we moeten zorgen dat we alle onze eieren die we kopen... ook daadwerkelijk opeten. Want wij, wij hebben daar zelf ook een bijdrage in. Als we je gooien te veel weg. Ja, als je kijkt uh, hoeveel we kwijtraken in de keten... dan is dat voor uh, aardappelen en knolgewassen ongeveer 50 en voor vlees ongeveer 20 En hier in de westerse wereld is een belangrijk deel daarvan... speelt zich af in de consumptiefase. Dus in, ja, of thuis, in ons eigen huishouden, maar het kan ook zijn in restaurants... of allerlei openbare voorzieningen. En dan kan je zeggen, nou, we gaan we produceren met meer respect voor het dier... Maar we moeten dan wel zorgvuldiger omgaan met ons eigen consumptiepatroon. En dan kan je toch een situatie creëren die op verschillende aspecten goed scoort. Aal Dijkhuizen, dat is um, ja, uw baas denk ik hè, van, de, van de Wageningen Universiteit, uh, leider van onderzoek daar. Die zei uh, bij een reden aan het begin van dit academisch seizoen. We moeten uh, verder met intensieve, intensieve veeteelt, dat is de enige manier om de wereld uh, te voeden. Ja, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat je toe moet naar een zorgvuldige veehouderij. Waarbij je aan de ene kant dus produceert met respect voor het dier. En aan de andere kant inderdaad grondstoffen zoals land, water en fossiele energie die er nog is. Zo efficiënt mogelijk gebruikt. Dus u noemt het zorgvuldig in plaats van intensief. Dat, dat lijkt een woordenspel. Um, wat is er mis met biologische landbouw? Is, is dat nostalgie? Um, er is niet in principe iets mis met biologische landbouw, maar de discussie die er uh, vaak is, uh, en ik denk dat je niet hoeft te kiezen voor biologische landbouw of gewone landbouw, maar biologische landbouw vereist over het algemeen meer land. Je hebt meer land nodig om een, een kilo melk of een kilo ei te maken. En ik zou dan zeggen, daar in, in landen zoals bijvoorbeeld in Denemarken... waar er veel minder mensen wonen in vergelijking tot in Nederland... waar er meer land beschikbaar is, zie je ook... dat er meer melk biologisch geproduceerd wordt. Dus dat is daar een, een, een richting die je zou kunnen kiezen. Terwijl je in Nederland zou kunnen zeggen van... nou, we hebben weinig land, er is een hele grote druk op land. Dus we kiezen voor een zorgvuldige veehouderij. Maar we moeten er natuurlijk wel met z'n allen voor zorgen... dat die veehouderij past in onze omgeving en dat de milieubelasting acceptabel is. Dus ik denk dat de oplossing die je kiest... ook afhankelijk is voor het gebied waarin je zit. Dus er is niet één vorm die altijd overal het beste is. En uw missie van onderzoek is om, om alles te meten... zodat als je kiest, dat je in ieder geval weet wat je kiest... en dat elk voordeel ook zijn nadeel kent. Ik wil dat in elk geval inzichtelijk maken, ja. Imke de Boer, hartelijk dank. Hoogleraar dier- en productiesystemen aan de Universiteit van Wageningen. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen kunt u vinden via onze website w24.nl. Reacties zijn altijd welkom via labyrinthradio.nl. Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het journaal, daarna Holland Dok Radio. Dank voor het luisteren en nog een hele fijne avond.